It's, it's not your family The station that makes you move 501, your radio, your music I often walk out of the line You stay behind in summer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 Great white, I wonder. So come on in.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 i lost myself along the way find me help me brighten up this in the grave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 Ook wat mij betreft een hele goede avond. Het is 20 uur 7 en dat betekent dat we nog bijna 4 uur hebben te gaan op deze uitzending van Radio 501 speciaal voor de Horensen Stadsfeesten. We gaan nog een aantal keer schakelen en we hebben nog contact met Ilio Peets die gisteravond een fantastisch optreden heeft gegeven op de Rode Steen. Maar dat kon je allemaal beluisteren hier bij Radio 501 en zien inhoren zelf. Overigens zal ik beginnen met mezelf even voor te stellen zoals het hoort. Mijn naam is Mark Schrander en ik ben bij tot 10 uur vanavond met Sunday or Monday. Sidekick Rogier van Diesveld zit ook op scherp. En wij gaan er met z'n tweeën een hopelijk heel leuk programma van maken vanavond... We begonnen overigens met een nummertje van Danny Vera. Ere wie eren toekomt. Ontdekt door radiocollega Rob de Geel. En dat nummertje dat heette Find Me. Onlangs uitgebracht van een solo-CD van hem. En wat kan je in dit uur verwachten? We blikken terug op een gebeurtenis uit 1977. De eindiging van de kaping van de trein bij de Punt. En voor de rest als een rode draad door het programma uiteraard. Allemaal muziek die hopelijk je in de smaak bijvalt. En dan zijn helaas de Horense stadsfeesten alweer voorbij. Maar zover is het nog niet. Dus we hebben nog even te gaan. En onder mij hoor je overture van Tommy in de uitvoering van die Assembled Multitude. De studio is gezellig vol, dus wij hopen er hier ook een gezellig programma van te maken.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 Life and full of love Stop.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 Will carry on, bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry on, bodies safe to shore. <laughs> Not, again. Not, again. Not again. Oh, this ain't oh, supposed to happen, happen, happen to happen me. In yeah, yeah. Keep rockin' and keep knocking. Whether you be tying it up or rebocking, you see the hate that they serving on a platter. So what we gon' have? Dessert or? I desert. never thought I'd be in love like this. When I look at you, my mind goes on a trip. Then you came in. Come in. Up, say, mm -hmm. Y'all go ahead. I think I'm gonna, I'm gonna kick it with my girl today. I used to be commander in chief On my pimp ship, flying high, flying high, till I met this pretty little missile, shot me out the sky. Oh, shot me out the sky, and now uh -huh. I'm crashing. Don't know how it happened, but I know it feels so damn good. I could go back and make it happen faster oh. Don't you know I would, baby, if I could missing deep We in deep to the fullest The load never too much oh. She helping me bullet She shot the bullet then in that light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 The wind blow the ash right before my glasses. So I wrote this love letter right before my classes. I have got his ass. Someone is only average for advice. OMG, you listen to that, bitch. Woe is me, baby. This is tragic. Cause we had it, we was magic. I was flying, now I'm crashing. This is bad, real bad. Michael Jackson. Now, nah, mad, real mad, Joe Jackson. Usually your boyfriend now. So I'ma you gotta ask him. Good with the bad, happy and the sad. Well, you bring a better future than I had in the past? Oh, hey. 'cause I don't wanna make the same mistakes I did. I don't wanna fall back on my face again. Ik kreeg een rechtse en ik ging neer. Knock you down, Carrie Hilsen. Hoe toepasselijk hier bij Radio 501. Uiteraard kun je participeren via de chat. En je kunt ook mailen naar studio.radio501.nl Dat is studio.radio501.nl Wie weet heb je een verzoeknummer. En uiteraard gaan wij in ieder geval ons best doen om jou te verpozen tot 10 uur vanavond met Sunday on Monday. En daarna zijn Rogier en ik samen tot 12 uur aanwezig om de Horensen Stadsfeesten hier in ieder geval in de studio af te sluiten. 9 maart van afgelopen jaar bracht Bruce Springsteen zijn laatste CD uit, The Wrecking Ball. En daarvan gaan we uiteraard het schitterende week. Take care of our own draaien. ontstaan. Hè? Vanaf de jaren 70 is het energieverbruik echt omhoog gerend. Exponentieel omhoog. En je weet allemaal waardoor het komt. Meer elektrische apparaten, er moesten twee tv's komen, vaatwassers, wasmachines, dubbele banen, vrouwen gingen werken, twee keer zoveel inkomens, dubbel aantal auto's op de weg, we konden gaan vliegen, we hadden geld, we konden spulletjes kopen. En dan zie je dat het broeikaseffect ontstaat door het exponentiële energiestijging dat het precies parallel loopt met de vrouwen emancipatie. <lacht> Alleen feit, hè? Geen waarde, ordeel, feiten, geen waardeoordeel, feiten. Gewoon een stukje waarheid van mijn kant. En ik denk dat we allemaal instinctief aanvoelen dat een handwasje toch echt minder energie kost dan het altijd maar weer in die wagen zien. Ja, flikken. maar het loopt toch helemaal uit haar klauwen. Weet je, ik zag laatst een vrouw die werd geïnterviewd. En toen vroeg ze aan die vrouw, heeft u persoonlijk last van de financiële crisis? En die vrouw die zet er die zit tas neer.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 If what you believe in, come to me. Thuis hier bij Radio 501 Alles Mag en Alles Kan Muziek uit de 1978 van de formatie Iron Horse. In uh, de jaren, begin jaren 70, beter bekend als Backman Turner Overdrive, oftewel BTO. Die uh, goed kent van uh, de grote hit die ze in die jaren hadden met You Ain't Seen Nothing Yet. En uh, dit nummer onder de noemer van Iron Horse. Zelfde samenstelling als Backman Turner Overdrive. Dat heette Sweet Lou Louise. Uiteraard uh, ken je A Wide Shade of Pale in de uitvoering van Procol Harum? Een nummer geschreven en gezongen door Gary Brooker. Op de toetsen hoorde je Matthew Fisher destijds. En um, uh, Gary Brooker was geïnspireerd bij dat nummer door uh, Johan Sebastian Bach. Ik heb een andere uitvoering gevonden, die van Jerry Williams. Hier is voor mij de ultieme popplaat aller tijden. A Wide Shade of Pale. Uiteraard is het origineel niet te overtreffen, maar deze uitvoering van Jerry Williams is zeer zeker het beluisteren waard. Wij gaan eens kijken hoe het op de Rode Steen staat bij de Hoornse Stadsfeesten. Oh, no refuge, no respite, no no. Dit is dus een uh, registratie vanaf de Rode Steen. Ik verwacht de Journey Kate, maar volgens mij is dit er niet. We gaan even luisteren. And a baby boy they named Miguel. On the other side of the line, it's heaven. On this side, it's a living hell. So you do what it takes, pick up stakes, and try to escape the drought. But when you get to the border, they there, They got the welcome wagon out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge. No respite and no sanctuary here. my. Nicky is uh, gestopt en we zitten in de pauze van De Rode Steen. Dus wij gaan weer uh, verder met het programma Sunday or Monday. Uh, zo, eind jaren tachtig had je een film. Uh, en ik heb wel een grote mond, maar een heel klein hartje. En af en toe moet ik dan echt halen bij bepaalde films. En dat gebeurde ook bij het eind van uh, deze film. De titelsong is geschreven door George Moroder. Ik heb het over Electric Dreams. En uh, het is gezongen door de zanger van Human League. Ik kan even niet op zijn naam. Philip Oakie uiteraard natuurlijk. En hier is de titelsong Together in Electric Dreams. Together bij Radio 501. Tot 12 uur vanavond zijn we bij. In Brabant zijn er gigantische hallen en er lopen dan 3 tot 4 miljoen consumptiekuikens radeloos door elkaar. Bij het CDA noemen ze dat scharrelen. En dan loopt er een of andere illegale, analfabete, dronken pol. En die moet dan onder die kuikens kijken en dat heet dan seksen. En dan kijkt hij onder zo'n kuiken en als het niet goed is dan brf, gaat het in de kuiken versnipperaar. Zo geestig. Ik moet altijd denken aan de man die de kuikenversnipperaar heeft uitgevonden. Ik denk altijd, dat ding moet toch op een dag uitgevonden zijn. Dan zie je zo'n uitvinder, die gaat naar boven. Dan zegt ze vrouw, ga je doen liever? Ik ga uitvinden. En dan komt hij twee uur later beneden. Zegt ze, en? Die Eureka, de kuikenversnipperaar. Zegt ze, oh goed idee. Ja die hadden we nog niet hè, oh. Zij ze, hoe werkt hij? En dan pakt hij de kVA. Weg, cavia. <lacht> ze, dus hij doet ook cavia's? <lacht> ze, ja, jij moet ook uitkijken. Weet je, dat is mooi. <lacht> en dan gaat hij dat ding verkopen. Hij gaat dat ding, zoals het heet, in de markt zetten. En voor je het weet, zit hij met een postje in de file. En is hij kuikenversnipperaar vertegenwoordiger. Kuikenversnipperaar vertegenwoordiger. Prachtig scrabble -word. Heb ik deze zomer een vriend mee van het bord gevaagd? Kuikenversnipperaar vertegenwoordiger. Zie jij bent? Toen legde hij kuikenversnipperaar vertegenwoordigers. De S op drie keer woordwaarde. Fucking duik, man. Maar ik sloeg keihard terug met kuikenversnipperaar vertegenwoordigers. Declaratieformulierenbakje. Zie jij bent... Had die lul nog één S. <lacht> Ik ken mensen. En die kunnen niet zo goed tegen... Kuikenversnipperaar. Die kunnen er niet zo goed tegen... Dat er in de wereld... 24 uur per dag... Kuikens... Versnipperd worden... Kunnen ze het niet zo goed tegen. Maar gelukkig geeft de huisarts daar een pilletje tegen. En als je dat inneemt, dan kan je wel tegen kuikenversnipperaars. We zijn heel ver met de farmaceutische industrie. Dus als je niet zo goed tegen kuikenversnipperaars kan... is het eigenlijk je eigen schuld. Het hoeft niet meer. Maar er zijn ook mensen... en die willen die pilletjes niet slikken. Maar die trekken zich terug in een huisje, in het bos. En zegt iedereen, wat is er eigenlijk met haar? Hij is niet helemaal goed. Wat? Hij is niet helemaal goed. Wat heeft ze dan? Kan je kijk of z'n praat? Kan je het praten. Maar hoe werkt dat dan? ze is gewoon niet helemaal honderd. Wat? Ze is niet helemaal honderd. Maar wat doet ze dan? Ja, ziet ze vliegen. Dan nou, zag ze ze maar vliegen, dan was het probleem opgelost. Maar ze ziet ze niet vliegen, ze ziet ze liegen, liegen, liegen en bedriegen. Een nieuw even uit 1983. Kirstie McCall, helaas tragisch omgekomen in 2004 tijdens haar vakantie. Je hoorde, there's a guy works down de chip shop zoals hij zelf is. En Felix Meurdes sprak het destijds bij het presenteren van de top 40 gemakshalve maan niet uit, omdat hij dan niet kon struikelen. Als gast is in de studio binnengekomen een belangrijk iemand uh, voor de Horensen stadsfeesten Theo Vizet. Goedenavond Theo. Hoi, goedenavond. Joh, uh, wat zie je nog fris uit? Ja, nou, uh, dat fris voelt, het voelt niet zo als ik het wil zeggen. Nou, het, het valt mij. Het loopt echt op, op het tandvlees op moment. Ja. Oké, okay. <lacht> Theo, uh, jij hebt namens uh, je organisatie Pop Hoorn, hebben jullie uh, het merendeel van de Podia in Horen gevuld tijdens de Horensen Stadsfeesten. Ja, ja. Uh, wat is jouw gevoel nu? Een beetje afgezaagde sportvraag, maar ik doe het ja. toch. Ja, hoe voel je je? Ja, het, voelt, het voelt echt fantastisch. Ja? Ja, ik, ik vond de programmering echt heel, echt heel divers. Echt hele, hele leuke dingen gezien. Wat me opvalt is dat er heel veel jonge bandjes zijn als in letterlijk jonge bandjes. Dus jochies van 17, 18 jaar die de sterren van de hemel spelen. En die ook gewoon al hun eigen liedjes zelf schrijven en gewoon fantastisch gitaar kunnen spelen, piano, dansen, weet ik veel. Het lijkt wel alsof er een soort kweekvijver is ontstaan in, in omhoren uh, waar de meest fantastische bandjes uit voorkomen. Je hebt de Item, Easy Go, je hebt natuurlijk Stetson die al wat langer meegaan zeg maar. Maar ze zijn, zijn allemaal jonger dan twintig en het, ik, ik vind dat echt fantastisch om te zien. Nou dat is het ook hè. He? Ja. Uh, Theo, he, klopt het. Ik heb een beetje het gevoel dat de Hoornse Stadsfeesten ieder jaar wat groter, wat bekender gaat worden. En we hadden, voorgaande jaren hadden we ook wel eens slecht weer. En dat hebben we dit jaar natuurlijk ook heel erg mee zitten. Maar he, leeft dat gevoel echt zo? Wordt het echt uh, steeds bekender en beroemder, de Hoornse Stadsfeesten? Ik, ik heb wel het gevoel, ja, want dit jaar hadden we dan twaalf locaties. In, uh, dat zijn binnen- en buitenlocaties. Ja. En het lijkt wel alsof we daarmee ook mooi weer afdwingen, want vrijdag was natuurlijk heel slecht in de ja, opbouw, maar precies. de rest van de dag viel eigenlijk wel mee. En gisteren en vandaag, ik ben, kijk naar mij, ik ben natuurlijk verbrand. En uh, oh, het, het weer is fantastisch, maar het lijkt inderdaad alsof we steeds groter worden. Ik heb ook zoveel bandjes die zich aanmelden, meer dan 100 aanmeldingen en nou, je krijgt wat je verdient, hè? dus dat ja, mooie je ja, dat weer. Dat heb je uh, ja, ja, ja, Precies, ja. dus dat ja. heb je verdiend. Ja. Maar uh, ja, we worden wel, uh, ik heb ook het gevoel dat we uh, steeds groter worden... waarbij we wel blijven bewaken dat we... We zijn geen beentjesfestival. we zijn een, een muziek- en cultuurfestival. Dus ik wil alles, alles hebben. Ik wil de, de muziekschool, ik wil een meisje van zeven met een blokfluit. Ik wil Elio P's uit Engeland en alles ertussen, weet je wat? Ik wil koren, orkesten... Straattheater, gisteren de Gerrits Landband. Ik stond bijna te Jank op de Rode Steen. Dat is een groepje verstandelijk gehandicapten die in een band spelen, geleid door Laurens. Dat is fantastisch, weet je wel. Die staan aan de rode steen en die staan daar en het hele plein gaat uit zijn plaat. Dat vind ik, dat vind ik gewoon fantastisch. Maar misschien daar is dat wel op... het moeilijkste voor de organisatie om dat voor de toekomst te blijven bewaken. Ik sta ervoor. Zolang ik de stadsfeesten blijf doen, blijft dat bestaan. Want da daar, daar houden we je aan. He? Nee, maar dat, dat meen ik. Want dat, dat, dat, daar zijn wij voor. We ja. zijn niet alleen maar een beentjesfestival. Uh, want dat, dat is op zich niet zo moeilijk te doen. Weet je, beentjes, die, die zijn maar er dat, allemaal. dan in. is het ook weer snel over. Ja, weet je, we zijn geen pingpop, we, we zijn de stadsfeesten, dus we zijn er voor en door de stad en, en, en dat moet je niet vergeten, weet je wel. En dat, ja, dat, dat maakt de stadsfeesten gewoon uniek en dat is uh, met alle stress dat erbij komt, het, je bent er bijna een jaar mee bezig. Uh, tien maanden intensief en de laatste paar maanden is het gewoon echt uh, een baan erbij, zeg maar. Maar dat maakt het echt gewoon ontzettend leuk om te doen. Wat uh, geeft jou nou het meest bevredigende gevoel van de afgelopen drie dagen? Wat is voor jou het hoogtepunt geweest? Of, of is het drie dagen één groot hoogtepunt? Uh, nou, het is niet drie dagen één groot hoogtepunt. Uh, ik zou willen zeggen Arwin, maar dat doe ik niet. En, uh, hoe heet het? Uh... Hij zou het wel leuk vinden uh, ja, over een Ja, dat doe ik dus niet. Maar dan doet hij het uh, zelf ja. wel zodanig. Ja, dadelijk. Dat moet hij het doen, maar nu heb ik het niet gedaan. <laughs> <Ga verder laughs> maar ik moet wel zeggen dat de inzet van, van Radio 501 bijvoorbeeld erbij, dat is, dat is een... Een soort, uh, want dat moet ik dan Arwin wel meegeven... dat het, hij heeft zoveel energie en zoveel inzet... en daarmee hebben we heel veel mensen om ons heen gekregen. We, we, het bestuur is zes man, we waren eigenlijk acht zeg maar. Maar daar red je het niet mee. En we, ik merk nu ook gewoon dat we zijn zo groot geworden... om daar ook weer even terug te komen... dat het gewoon heel moeilijk is om met een, een, een kleine groep mensen... zo'n groot evenement te organiseren. En dat heeft nog niet eens te maken met de mensen die je in dat weekend nodig hebt... want er moet heel veel gebeuren, locatiemanagers... Uh, logistiek, uh, er moet opgebouwd worden, afgebroken worden, dingen moeten rondgereden worden. En, en mensen als, als Arwin, en daar bedoel ik dus bijvoorbeeld Radio 501 ja, mee, daar ja. krijg je heel veel energie nee, van. Maar dan mag je omdat Arwin het gedreven is. En, en Arwin is daar gewoon natuurlijk wel... Arwin is de oprichter. Radio daarin. 501 ja. is de droom van Arwin. En, dus. dat, uh, en dat, ja, dat, dat geeft mij ook heel veel energie. En als je dan samen met, met, met Radio 501 iemand als dus LEOP's uit Engeland kan halen, weet je wel, dat ja en dan kijk ik op de rode steen om me heen en dan zie ik Kleine meisjes van, van, van tien zie ik dansen. Ik zie uh, kinderen van vijf, zes jaar op de catwalk zo naar het podium kijken. Omdat Leop speelt. En, en, mensen, en iedereen is aan het dansen. Iedereen is blij. En het zonnetje schijnt. En dan denk ik, godsamma, wat heb ik toch een leuke klus. Het is vrijwilligerswerk, maar wat heb ik toch een leuke klus. Je zit er echt voldaan bij, ik ja, Het, nee, meen het echt is, is ook voldaan. En ik zit er echt doorheen. Het is echt, mijn stem is weg. Drie dagen in bed. Het is 72 uur buffelen. En ik heb vannacht één uur geslapen. En dan ben je er weer en dan zit ik vanochtend op de Rode Steen te kijken naar een open lucht uh, uh, gereformeerde kerkmis. En dan denk ik, wauw, weet je wel, dat hebben we ook. Er zit gewoon 320 man in de open lucht een kerkmis te doen. Ja. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is geweldig. Weet je? En dat, dat heeft niets met muziek te maken. Het nee. heeft alles te maken met horen. En oh, dat vind ik juist ja. mooi, omdat het gewoon, het is het hele complete pakketje. En dat is gewoon te gek. En dat maken de stadsfeesten... De Laten we, uh, als we twee namen noemen, daarmee uh, alle vrijwilligers die mee hebben gewerkt aan de Horense Stadsfeesten, tevens daarmee bedoelden. Theo Verzet en Arwin Taminga. ja. Nou. Die hebben daar uh, een groot succes van gemaakt. Met al die andere mensen die als vrijwilligers daaraan hebben meegewerkt. We hebben er heel veel. Ook van ons een pop, we horen. Weet je, als we en... namen gaan noemen, vergeet ja, ik, je altijd ik, ik, ik, mensen in de niet gang doen, blijven. Dus, je hebt gelijk doen. En Arwin zijn een metafoor voor alle mensen die we hebben. Voor meegewerkt. iedereen. En uh, ik heb een groot hart voor iedereen. En ik bedank ze allemaal echt uit de grond van mijn hart. En uh, wij namens Radio 501, jou ook. Dankjewel. En uh, volgend jaar. Ik zeg Pak elk jaar beet. dat het mijn laatste jaar is. Dus dit is mijn laatste nee, jaar. Nee, hey, absoluut dus niet. Tot volgend jaar. Nee, nee, tot volgend jaar, <laughs> ja. Theo. Hey, bedankt voor je komst, joh. Dankjewel. En uh, drie dagen lekker slapen. Echt, als een blok. Oké, okay, jongen. Dank je. Dank je, Theo. Hoi, hoi. There's a little piece of heaven you ride today. I think I saw it coming. But I really couldn't say. But if it turns. floor If it turns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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501, daar voor de donderdag. Volgens middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. voor donderdag op Radio 501.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 and songs of yesterday And I've made up my mind I ain't wasting no more time Here I go again Here I go again Though I keep searching for Bye. Ruim 2 uur en 45 minuten voor de Hoornse stadsfeesten. Ook hier bij Radio 501 ten einde zijn. Je hoorde White Snake met onze eigen Adje van den Berg uit het Twentse platteland. Here I go again. En zo gaan we het tweede uur in. En daarin gaan we nog veel meer muziek draaien. En ook nog wat in de geschiedenis duiken. En uiteraard nog een stukje satire. Muziek van een Nederlandse formatie uit 1983. Die heet Tower. Hier is See You Tonight. Wie weet gaat dat gebeuren. MUZIEK Radio 5 Plane. Mr. Bik met een hernieuwde uitgave van Romeo uit 2011. En dan zijn we toe aan het item. De tijd stond even stil. We gaan terug naar juni 1977. En dat betreft de treinkaping bij De Punt. Die begon op 23 mei 1977 om 9 uur s morgens. Toen de intercitte Assier Groningen ter hoogte van het dorp De Punt in de provincie Drenthe niet ver van de spoorweg overgang te glimmen in de provincie Groningen door negen gewapende Zuidmoerlijkse jongeren gekaapt en tot stilstand werd gebracht. De gijzeling duurde 482 uur 20 dagen en de bevrijding door mariniers kostte twee gegijzelden en zes kapers het leven. De hoofdconducteur en de machinist werden onder bedreiging van een vuurwagen gesommeerd de trein te verlaten. Kort daarna mochten 40 reizigers de trein verlaten. De overige 45 reizigers werden gegijzeld. Tegelijkertijd begonnen vier zuid melukkes met de gijzeling van een lagere school in Bovensmilde... waarbij 105 kinderen en 5 onderwijzers gegijzeld werden. Zaterdagochtend 11 juni 1977, bijna drie weken na het begin van de kaping opende mariniers van de bijzondere bijstandseenheid het vuur op de trein bijgestaan door zes starfighters die drie keer in groepjes van twee over de trein vlogen. De jongste van de piloten was de latere bevelhebber der luchtstrijdkrachten en commandant der strijdkrachten Dick Berlijn. De Zuid-Malukkers in de school gaven zich zonder verzet over Tijdens de persconferentie na de bestorming Zijdenuil. Dat geweld nodig was om een einde te maken aan de gijzeling. ervaren wij als een diepe nederlaag. En zo dadelijk ga je fragmenten horen uit die tijd. van 11 juni 1977, afgelopen week 25 jaar geleden. Bijna drie weken na het begin van de grijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt besloot de regering gewapender hand daaraan een einde te maken. Godzomer. Binnen enkele minuten na de aanval van de mariniers op de trein... ...waarbij de laagvliegende straaljagers voor een schrikeffect zorgden... ...waren ook de eerste hulptroepen aanwezig. De meeste passagiers konden te voet bij de trein weg. De twee omgekomen gijzelaars en de gewonden... ...werden op bankaars weggedragen. Dit is het voorste compartiment van de trein... ...waar de meeste van de zes gedode kapers zaten. Intussen werden de in bovensmilde gearresteerde bezetters van de school... ...met busjes van de marechaussee afgevoerd. Op datzelfde ogenblik arriveerden bij het academisch ziekenhuis in Groningen de gewonden. Onder hen mejuffrouw Oostveen, de studenten die in de trein de medische zorg voor de gijzelaars op zich had genomen. Een van de niet gewonde gegijzelden, die allen per bus naar het ziekenhuis werden gebracht, sprak woorden van dank. Onze grote dank gaat uit naar allen. En ik zou met nadruk willen zeggen, alles. Die aan onze toch onverwachte bevrijding hebben meegewenst. En aan hen. Die ons en onze familieleden met zoveel zorg opgevangen hebben. Ongeveer dezelfde tijd was er een persconferentie in het ministerie van Justitie. Waarbij premier Den Uyl en minister van Acht, onder meer het volgende zeiden. Drie weken lang is het uiterste geprobeerd. Om met vermijding van geweld gegijzelden te bevrijden, het is niet gelukt. Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Terwille van het voorkomen van dergelijke gewelddaden in de toekomst, moesten wij hiertoe besluiten. En we hebben dat dan ook verdrietig, maar in overtuiging gedaan. De minister-president stond die ochtend ook stil bij de vraag hoe het nu verder moet gaan. Wat de regering voor ogen staat nu de gijzelingen beëindigd is, is ook heel sterk de zorg dat het voor de Zuid-Molukse gemeenschap in ons land mogelijk zal zijn als gelijkwaardige burgers in dit land te leven. Maar ook onderhevig en onderroerig aan de gelijke wetten en rechten, aan de gelijke spelregels die voor anderen gelden. Woorden die in de eerste dagen na de bevrijdingsacties de spanning nauwelijks konden wegnemen. de muur in, ging ik in een ander lokaal binnen. En dat was de afloop. We gingen een taluut op en over de rails naar die trein toe. Uh, we zagen dus toen we naast, naast de rails stonden, dat er op ons werd geschoten. We er kwamen een pluimpjes richting ons. Ik hoorde ook achter mij, ze uh, schieten op ons. En op een gegeven moment zag ik de loop van een geweer uit het raam steken, boven. Toen realiseerde ik mij dat vanuit die cockpit dus er nog iemand in leven was die, hoewel die cockpit doorzeefd was met kogelgaten, dat hij terugvuurde naar die mariniers. Dus ik schoot met mijn revolver. Toen to, to op een gegeven moment dat ik dichterbij het raam was, ik denk nou heb ik misschien meer kans en ik zag die loop nog bewegen. dus ik denk, En nou schiet ik nog een keer. Daarna ben ik weer verder gegaan. Op het moment dat wij de kozijnen tegen de deuren aanzetten... Eh, ...toen hielden de machtschutters op met vuren. De deuren die sprongen eruit. En op dat moment was voor ons het zijn om met z'n allen tegelijk naar binnen te gaan. Het raam werd er tegen de, de deur aangezet. Alleen, bij ons ging die niet af. En met maat die, die het gedaan had, die ging weer terug naar het raam. En die wou hem nog een keer afsteken. En toen ging die al af. Dus zijn hele gezicht zat door die ontploffing de meeste druk is naar binnen natuurlijk. Maar alle houtsplinters, eh, dat kwam bij hem in het gezicht. Dus hij had zijn hele gezicht onder het bloed en hij zei, ik zie niks meer, ik zie niks meer. Dat weet ik nog wel. Ik hoor een, een paar ontploffing en een regen van kogels. Ik ben eh, als een angstige haas onder de bank gedoken, als een reflex. En heb denk ik eh, mijn handen voor mijn oren gehouden en heb eigenlijk me heel klein gemaakt en niets willen horen. Toen ik zelf binnenkwam... Uh, het eerste wat mij opviel... dat ik een haardos op de grond zag liggen. Het was één grote bende in dat uh, halletje. Aan de kleur van het haar konden we sowieso al zien... dat het uh, geen kaper was. Uh, het was uh, blond haar. Dus stap stapje overheen... en uh, je bent met de gedachte alweer... bij het uh, volgende stukje van de aanval bezig. Nou, toen ben ik maar naar binnen gegaan als eerste... En, uh... Maar nou, wat je daar dan ziet, die, uh, die pullen, dat stonk verschrikkelijk. En een, een, een nou ja, enorme rook en ook geschreeuw erbinnen. En... Op het moment dat wij de deuren openschoven, uh, werd er vanuit de vrouwenafdeling uh, geschoten. Uh, mijn maatje die werd uh, geraakt in zijn pols. Hij viel de andere kant op, richting mij. Hij uh, bloedde als een, als een rund natuurlijk. Dus die man die hebben we zo snel mogelijk uh, buiten de trein uh, weten te krijgen. En uh, op dat moment werd het heel duister voor ons. Uh, moet er moet geschoten worden. moet je plomp weg met een hoop mensen naar binnen stormen. en een hoop andere mensen verwonden. Nou, op dat moment is de oplossing uh, uh, gedaan door een, een handgranaat naar binnen te gooien. In dit uur een plaat van Bruce Springsteen en ditmaal van de cd Working on a Dream verschenen in 2009. Een van de mooiste nummers afkomstig van die cd Tomorrow Never Knows. En dan hebben we nog een klein half uur te gaan hierbij Sunday on Monday. En van 10 tot 12 hebben Rogier en ik een duopresentatie en sluiten we hier bij Radio 501 de Horendse Stadsfeesten af met onder andere muziek uit het concert van Elio Peets en, ja, en alles wat je nog meer kan verwachten in die laatste twee uur. Laat het tot je komen. Blijf in ieder geval luisteren bij Radio 501. Je kunt nog altijd reageren via de chat. Tomorrow never knows indeed, zegt José. En zo is het maar net. En Petra die mag ook blijven luisteren. Je kunt ook reageren via de mail studio@radio501.nl. En ik heb begrepen dat het bij de voetbalwedstrijden voor Nederland er niet gunstig voor staat. Het staat bij allebei 1-1. En de Duitsers zullen het wel op een akkoordje gooien. En ik denk dat Duitsland en Denemarken... ...wel uh, beide door zullen gaan. Uh, iemand die het alleen recht eigenlijk zou moeten hebben... ...op uh, koffers uh, van uh, Bob Dylan is Brian Ferry. Dat heb ik al vaker verteld in dit programma. En hij heeft in, nou, wat zal ik zeggen... ...1976 een hele mooie koffer gemaakt... Uh, ...die luistert naar de naam Hard Rain Carnival. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains, walked and I crawled on six crooked highways, stepped in the middle of seven sad forests, been out in front of a dozen dead. Chop swords in the hands of young children and it's a hard man who was wounded in love Death is in the deep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 Maar dat dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat het spijt me met die Caroline Tenzen... dat er dan zo'n uh, rantebiel uh, met zo'n bloemetje in beeld komt. Het spijt me dat ik, uh, dat ik, uh, uh, dat ik vijf jaar geleden een tientje voor je heb geleend. En dat ik dat nooit heb uh, terugbetaald. Maar ik was je adres kwijt. Maar bij de evacuatie kwam ik erachter dat je mijn buurman was.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 De stad waar de popmuziek vandaan komt, geboren is eigenlijk. Je hoorde Cherry Vanilla punkmuziek van de LP Bad Girl. En dit nummer, dat heet Liverpool. En als je dat zo na 35 jaar terug hoort, is het gewoon leuke popmuziek geworden. En is de punk er helemaal uit verdwenen. En langzamerhand uh, wordt het uh, wat donkerder in horen. En uh, voor uh, het 12 uur is, uh, gaan wij nog. Uh, Twee uur en een kwartier radio maken. De laatste twee uur doen Rogier en ik duo presentatie. Komt Rogier aan deze kant zitten en dan uh, gaan we gewoon een uh, heerlijke twee uur een einde maken aan de Hoornse Stadsfeesten hierbij Radio 501. Rond dit tijdstip schakelen we altijd uh, wat terug in versnellingen van z'n vijf naar z'n twee. En dan wordt de muziek wat romantischer en wat leuker. Boston, afkomstig van hun tweede LP Don't Look Back, een van de mooiste nummers die er ooit op een melodieuze rockmuziekgebied uh, gemaakt is. A man I'll never be. Prachtig. Luister en geniet. No heart be unkind. So easy just to say that everything is just the way it seems. Across a dance floor, not going home and locking in doorways, a room to remember who to meet him, secrets and prayers. De jaren 80 H2O en het is mij altijd onbekend gebleven wie er nu werkelijk achter deze formatie zit. Het was ook een eendagsvlieg, dream to sleep. Hele mooie muziek voor dit tijdstip op een zondagavond hier bij Radio 501. Jouw eigen warme plekje op internet en je kunt de hele wijk blijven luisteren. Overigens gaat Rogier na... 10 uur op deze plek zitten en ga ik de sidekick worden en gaan we door tot 12 uur en sluiten we met z'n tweeën de programmering voor de Horensen Stadsfeesten af. En ik beloof je dat dat twee hele leuke uren gaan worden. Voor mij zit Sunday on Monday er voor de 7e juni weer op. Uh, en ik ben er zo dadelijk dus weer samen met uh, Rogier. Maar ik wilde wel uitgaan met de plaat uh, waarmee ik gebruikelijk dit programma eindig. Dat is The Beach Boys, uh, Brian Carl en Dennis Wilson. Cut Only Knows van dat schitterende album Pet Sounds.